Een spoor van vernieling aangericht in een woonwijk in Ermelo. Bijna schatting 50 auto's braken ze de spiegels af. De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets hebben gezien of gemerkt van de vernielingen. De radioprogramma's De Taalstaat en Vroege Vogels en de jongere zender Funix zijn genomineerd voor de zilveren reismicrofoon. Juryvoorzitter Vincent Bijlo maakte dat bekend op NPO Radio 1. Volgens de jury doet Funix precies wat een publieke zender moet doen, namelijk goed aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Vroege Vogels blijft zich bewijzen en de taalstaat benadert de Nederlandse taal van alle kanten. Radio 5 presentatrice Tineke de Nooi krijgt de erenreismicrofoon voor haar hele oeuvre. De erenreis wordt niet elk jaar uitgereikt. De zesdelige podcast Bob krijgt een eervolle vermelding. Dat programma van het radiocollectief Schik... in samenwerking met de VPRO... gaat over de 84-jarige Elisa die verliefd is op Bob. Het weer, veel zon en geleidelijk stapelwolken... later in het zuidoosten kans op een onweersbui... en het wordt 22 tot 25 graden. Ook morgen geregeld zon en 23 tot 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ja, goedemiddag dames en heren. De muziek klinkt heel ver weg volgens mij. Uh, welkom bij een hele bijzondere aflevering van CFM Sport Live. En gelukkig is mijn grote mate Hen in de buurt, maar Hen. We hebben, het is niet alleen maar een bijzondere aflevering omdat we vanaf het Speedpark Zandvoort staan. Maar we hebben vandaag twee, twee dames naast ons. Hartstikke leuk hè. Dat zijn Sandra Lissenberg... En natuurlijk uh, Dolly de Pierik, die gaan ons helpen bij de uitzending. We danken trouwens even uh, uh, Joop van Esch en uh, Leon van Esch. Ja, het is een beetje typisch allemaal bij, uh, bij ZFM Zandvoort. En natuurlijk ook de producer van Alles Ben Zonneveld. Het is hier een gekke huis. Ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. We hoorden net van de ANWB dat er geen files zijn. Het blijkt dat zowel op de Zeeweg als op de weg vanuit Heemstede alles nog volledig vast staat. En er zijn hier al 150.000 mensen. Dus hoe dat allemaal moet worden verder, ik heb geen idee. Het is een bijzonder weekend. En ze in willen ieder geval... allemaal patat. Heb ik gezegd? En ze willen allemaal patat. Ze je willen het. Wat zal je gebeuren? 150.000 man voor je kraam zitten. De mist trekt samen boven Zandvoort. Waar dus vandaag dat enorme uh, autosport evenement is. Waar je kijkt, zie je mensen staan. Op de kools, op de duinen. Ik zie achter me een vliegtuig. Ik zie de grootste gekte om me heen. Ik heb net even staan kijken hier aan de baan. En je ziet ze in een uh, honderdste van een seconde voorbij. Uh, vliegen. En er staan mensen te juichen, dus die weten precies wie wie is. Die komen zo nog even vertellen hoe dat allemaal zit. Wat hebben we vandaag? We hebben vandaag een overvol programma. Natuurlijk zijn we bij vijf wedstrijden. We zijn bij Zwanenburg HBC, DSOV Tak, we zijn bij Geelwit Nieuwsloten, uh, bij De Laatste kant van Bloemendaal en Ouderkerk voor een periodekampioenschap en VSV De Zoave, daar is Johan Kluiskens. Dat wordt allemaal spannend. We kijken terug. Op wat gisteravond gebeurde in Katwijk. De grote verrassing. We doen de Giro d'Italia. Waar we gisteren de zonkolan hadden. Ik begrijp niet hoe ze erop kunnen fietsen. Ik zou er in ieder geval niet op kunnen lopen. Maar het is natuurlijk fantastisch allemaal. Dan hebben we de playoff wedstrijden in de Jubilee League. Het is één groot feest. En u gaat ervan genieten. En we hebben Martijn achter de knoppen. Martijn Prinsen. En die heeft voor u muziek. En die zie je vandaag hier op het circuit in Zandvoort. 150.000 mensen, het zou me niet verbazen als het er 200.000 zijn. Wat een ongelofelijke grote hoeveelheid mensen hier op dat uh, prachtige, prachtige circuit. Sandra Lissenberg, jij gaat vandaag allerlei dingen doen in dit programma tot 5 uur. Wat ga je doen? Laat eens horen. Henny, uh, goedemiddag uh, allemaal luisteraars. Leuk dat we er mogen zijn. Uh, ons is gevraagd om vandaag uh, iets meer aandacht te besteden aan uh, vrouwen en racerij. En dat gaan wij onder andere doen uh, om iets meer in te haken op de Ladies GT Race. Die verreden zal worden om kwart voor twee tot twee uur. Hij duurt een kwartiertje. En daar doen uh, een aantal uh, bekende dames aan mee. En wij gaan contact proberen te maken uh, na die wedstrijd met Carlijn Achterheke. En uh, Carlijn die kennen wij als lange baanschater van het Lotto Jumbo Team. En zij uh, was in Pyongyang in februari 2018 uh, goed voor goud op de 3000 meter. Uh, dus dat zal een hoogtepuntje worden uh, van uh, vandaag. En uh, Dol, jij had ook nog wat uh, over vrouwen in de racerij. Ja, ik heb uh, Marco Termes. En Marco Termes, uh, dames en heren, dat is een hele bekende Zandvoortse schrijver, dichter, fotograaf. Uh, ja, wat columnist en hij is ook nog columnist en ik heb hem gevraagd om een uh, leuke column te schrijven over het fenomeen uh, race -beduwen. en wat zijn dat nou de race dat zijn de dames die uh, altijd in eeuwig alleen thuis zitten omdat hun echtgenoten uh, bij ieder race evenement aanwezig willen zijn en daar heeft hij een fantastisch stukje over geschreven en dat ga ik voorlezen Leuk, dank je. We gaan dat straks allemaal horen. We gaan ook de Giro d'Italia doen. Daar moeten nog 150 kilometer gereden worden in de 15e etappe. En die gaat van Sapada naar Tolmezzo met weer een aankomstberg op. Na dat geweldige gebeuren van gisteren ben ik benieuwd wie er vandaag doorheen zakken. Je weet dat maar nooit. We gaan natuurlijk naar de belangrijkste voetbalwedstrijden. Er is van alles en nog wat te doen vanmiddag. En we houden u op de hoogte op ZFM Live Sport.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 Kids were laughing in my classes while I was scheming Yes, Imagine Dragons. Thunder. Hey, um, we zijn natuurlijk hier de hele dag uh, op het circuit al, uh, al druk bezig. En um, ja, we hebben twee, twee mannen hier op het circuit rondlopen. Onze Jaap, die op, uh, op zondag ook altijd op ons, uh, bij CFM Sport zit. Maar we hebben ook Willem. En um, Willem, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Vanaf het circuit Zandvoort. Ja, vertel, hoe verloopt het er nu toe bij jou? Nou ja, het uh, gaat uh, prima. We hebben al een aantal uh, mooie races gehad natuurlijk. We hebben demonstraties gehad van de uh, Red Bull uh, Formula 1 team. Zojuist hebben we gezien hoe uh, Max Stappen en Daniel uh, Ricciardo uh, en caravan uh, gesloopt hebben, zullen we maar zeggen. En wat we zo dadelijk gaan zien, dat is uh, leuk uh, natuurlijk. initiatief van Jumbo ook. Het zijn een, een flink aantal dames, waaronder een aantal uh, bekende Nederlanders. die ook gaan racen. Een race rijden over 15 minuten en dat doen ze in. Uh, ja, dat noemen ze Citybugs, uh, die autootjes. Uh, dat zijn kleine Toyota's, uh, Citroën 1 en uh, Peugeot 107. En die dames gaan straks uh, racen. En, uh, ja, dat zijn wat bekende namen, zoals uh, Kim Veens, uh, Barbara Barend, uh, Olche uh, Kullen uh, van. Uh, RTL Boulevard en nog een aantal van die dames. Ook Olympisch kampioen Schater, Kalijn Achterreken, Ja, en die maken zich nu op om zo dadelijk de baan op te gaan. En dan ja, gaan racen. Het leuke daaraan is, ze hebben geen kwalificatie gehad, geen training. Ze hebben wel cursussen gehad. Ja, ja. Achtmaal hebben ze een dag getraind onder leiding van ervaren coureurs. Hun startopstelling is bepaald door middel van loping. en uh, we gaan zo dadelijk zien uh, waar ze dat, uh, hoe ze dat gaan doen en waar het ze brengt. Zeg Willem, Willem, ik, ik, uh, hier Dolly, Dolly hier. Willem, ik hoorde ja? zojuist dat er hilarische momenten zijn geweest in de races met de caravans, dat uh, Daniel Ricciardo uh, zijn hele caravan is kwijtgeraakt, klopt dat? Ja, dat heb ik net verteld dat ze... Uh, oh, dat heb je al verteld? Oh, dat heb ik niet ...net een kerf gesloopt hebben. Oh, oké. Okay. Nee, er staan... Terwijl jij dat zei, staan er hier dus weer mensen van CFM dat aan mij te vertellen. Van luister, dit en dat is gebeurd. Sorry Willem, ik zal je niet meer storen. Nou Willem, Sandra hier. Ik heb ook nog een vraag. Hoe staat het met het gras na de caravan race? Het gras? Wat gras? De nou ja, op bepaalde plekken dienen het nu <laughs> toch al gemaaid te worden. Dus het kwam mooi uit dat ze met die caravan daar uh, flink aan <laughs> het kloot zijn. Ik heb al de oude tijden weer herleven, op circuit Zandvoort. Ja, Rik en ja, wordt bedankt. Want ik ga nou niet op vakantie. Heel veel. Ja, ja, ja. ja. Oh, je moet een tentje meenemen. Ja, oude tijden herleven. Ja, we hebben natuurlijk uh, jaren gehad dat de uh, autosporthoogtijd die uh, dat, dat uh, regelmatig uh, zo voorzat. Maar dat is al uh, lang geleden. Ja, de afgelopen jaren is dat geweest met de daar en met de historische kantie. Het is heerlijk om. Uh, een groensgevuld circuit te zien. En niet alleen vandaag, maar morgen waarschijnlijk weer. Leuk Willem, hartstikke fijn. We horen je graag straks weer terug. We gaan even naar de Giro d'Italia. Want daar moet nog 140 kilometer gereden worden. En er is inmiddels een kopgroep ontstaan. En natuurlijk zitten daar Italianen in deze keer drie. Giovanni Visconti, Alessandro De Marchi en Valerio Conti. Uh, Conti, ja? Zeg het goed. Die drie zijn dus weg, nog 140 kilometer te rijden. We houden u volledig op de hoogte over die fantastische Giro d'Italia dit jaar. Is even kijken Martijn. Uh, we gaan zo langzamerhand ook eens wat aan het voetbal doen. We hebben vanmiddag een heleboel wedstrijden waar het om gaat. Om het kampioenschap of om de periodetitel of wat dan ook. Maar we gaan nu hier na de volgende plaat praten met Ted Verdonkschot. Dat gaan we proberen. Als hij opneemt inderdaad. Ja. Ja. Oké. Okay. Touch the ground, touch the ground And it feels like I can see the sands on the horizon At the time You are not around You're Slowly drifting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 Dit is uh, ZFM Livesport of Sport Live, maar dat is reclame, dus dat mag niet. Dus we draaien het maar weer om. Mag ik dan ook nog meteen even inbreken dat dit programma ook wordt mede mogelijk gemaakt door Bernie's Bar and Kitchen in het circuit Zandvoort? Lekker, natuurlijk. Lekker. Hartstikke goed. Heb ik goed. dat ook weer gezegd? Ja, dat moet gebeuren. Hè? Weet je waar ik nou heel benieuwd naar ben? Ik, ik zit nu te presenteren met twee Zandvoortse vrouwen. Hoe denken die Zandvoortse vrouwen nou eigenlijk over dat circuit en over de races? Nou, ik heb daar wel een beeld bij. Ik ben, uh, ben hier geboren en getogen in Zandvoort. En uh, onze achterdeur uh, grenst aan het circuit en niks is heerlijker. Uh, en ik denk voor Zandvoortse vrouwen zowel mannen. Uh, het geluid van Formule 1-wagens. Ik, ik kan daar zo dolgelukkig van worden. Uh, het, het, bij ons ging de balkondeur open en toen hadden we in de jaren 80 al Dolby Surround zonder daar enige systemen voor in huis te hebben hangen. En ik denk, ja, je kan in dit geval het meisje wel uit Zandvoort halen, maar Zandvoort niet uit het meisje. En daarmee bedoel ik dus ook het circuit. Ik denk dat Zandvoortse vrouwen in, in het algemeen, en misschien is het iets te generaliserend, maar... Ik... Het is mijn mening. Uh, toch nauwer verbonden zijn met de Rij dan uh, vrouwen uit Zandvoort. Uh, bijvoorbeeld, ja. Nou staat de wind vaak uit zee en dan gaat dat geluid gaat richting Bloemendaal... en dan krijg je allemaal protesterende mensen, snap je dat? Hou op. Ze hebben zelfs ik, een uh, Facebook-site gemaakt. Ik, hè? ik word er bijna stil van, zo erg snap ik dat niet. Ja, want jij vindt het geluid <laughs> hoort bij Zandvoort. En je, het, het klaart je op, je wordt er blij van. Precies, het, het irriteert me niet. Nee, maar, maar snap je die mensen dat het ze wel irriteert? Ik snap dat niet. Daar heb Over ik mijn... een heel wel... kort ja. antwoord op. Nee. Nee. <laughs> nee. En jij dol? Of ik dat snap. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, ga dan in een andere regio wonen. Als je, ja, als je het omgevingsgeluid niet kunt hebben, als je daar niet mee om kunt gaan... dan denk ik dat het de hoogste tijd is om je spullen te pakken... en te moven naar een uh, oord waar dat allemaal niet is. Het hoort er nou eenmaal bij. En sterker nog, het gaat nog veel erger worden... want ik hoop gewoon dat die Formule 1 terugkomt. Ja, ja en er zijn en... coureurs uit de F1 die zeggen... er hoeft helemaal niets te gebeuren aan dit Kijk, fantastische circuit. We kunnen gewoon rijden. Maar. Dat het, bedoel het, ik Het circuit schijnt smal te zijn zijn naar uh, hedendaagse maanstaven, maar wel interessant genoeg, inderdaad, met de bochten en, de, en de heuvels die erin zitten. En de ja. Tarzan is natuurlijk uh, wereldvermaakt. Dat, ik hoorde trouwens vanochtend, hebben jullie gehoord, hoe de Tarzanbocht aan zijn naam komt? Nee. Vanwege de landjes, vroeger hier op het binnencircuit... die moesten worden opgeheven voor de bouw van het circuit in... nou, wat zal dat zijn, 19... Ik durf geen jaartal te noemen, maar... Nee, uh, wel een poosje terug. Nog in de po vorige En het landje van uh, degene met de bijnaam Tarzan... dat lag dus daar, dus dat werd de Tarzanbocht. Oh, nou leuker. ja, nou ja. Zo'n landje kwijt, maar wel een bocht rijden. Precies. Hey, we hebben ja. naast uh, Sandra in Zandvoort nog meerdere geweldige columnisten, Dolly. Jazeker, zeker, ja, zeker. Ga jij laten horen, want je hebt een prachtige column voor je. Ja, ik uh, ga jullie de column voorlezen die Marco Termes speciaal voor, deze, uh, voor dit evenement en voor deze uitzendingen heeft geschreven. Dat ga ik wel even, ook ik mijn brilletje erbij opzetten. Hey, nou hey. daar gaat hij. Uh, de column gaat over het fenomeen race weduwen. Nou dat heb ik net al uitgelegd hè, wat we daarmee bedoelen. En dan gaan we eens kijken hoe Marco Termes daarover denkt.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 Dan dient zo'n vrouw onder een dubbele dosis intraveneus toegediende Prozac door mensenredders in witte jassen met loeiende sirenes afgevoerd te worden naar het dichtstbijzijnde PZ, oftewel het provinciaal ziekenhuis. Het woord race heeft een negatieve, zeer eenzame lading. Een woord dat verwijst naar groene weduwe. Kijk en dat is een vrouw die zich in een nieuwbouwwijk te pletter ziet te vervelen terwijl ze over de weilanden uitstaart. En in onze fantasie zien we hier direct een redeloos, redeloos, radeloos zielig vrouwtje. Iemand in de slachtofferrol. Nou, Wat een nonsin, onzin, kwatsch! De bedenker van het woord raceweduwe heeft hoogstwaarschijnlijk sinds de zeventiger jaren... een paar stadia sociaal-maatschappelijk evolutie overgeslagen. Ik vermoed namelijk sterk dat het woord aan het zwankzinnige reptiele brein... van een mannelijke neandertaler ontsproten is. Nog nooit van een dolomina gehoord? Emancipatie? Zelfbeschikking? condooms, De pil? Vrouwen zijn tegenwoordig mans genoeg kereltje...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 Die niets, of in de slaapkamers. Mannen die niets om racen geven, maar wel om gewillige raceweduws. De begrippen raceweduwe en grote beurt krijgt nu toch opeens een heel andere lading. Toch, racefans? <laughs> nou, bedankt Marco Termes. Het was weer fenomenaal, dit Brilliant. verhaal. En dankjewel, Dalit de Pierik voor het voorlezen van deze heerlijke column. En ik zeg altijd maar, als ze maar kaal zijn. Back Yes, Hen, dit is jouw favoriet. Hoeveel is hij geworden? Wrijf <laughs> het maar weer in, hoor. Ja, zei, ja, ja, ja maar jij, het was voor, voor jou de gedoodverfde kampioen, toch? Ja, nou... Dan wordt er bereid hoor. zeker. Dat bedoel ik. Zullen ik, we winnen? Ik had wel gisteren, dus gelijk met, met HFC, hè, dat die Katwijk zouden verslaan. Maar we, we kunnen het tijd niet uh, bereiken. Maar ik zal nog wel even wat nieuws geven over de Giro d'Italia. nog 134 kilometer te rijden. En naast de drie renners die al weg waren, namelijk Conti en uh, De Marchi en Visconti, zijn er drie man aangesloten. Hubert Dupont, Mattia Catena Neo en Louis Leon Sanchez. Weer hij. Nog 133 kilometer te gaan, dus die spanning is daar. Ik zit nog steeds geflankeerd door twee fantastische dames aan deze tafel. Dames in de motorsport, dames in de autosport, dames in het voetbal. Ik, ik dacht dat het helemaal niet bestond, uh, Sandra. Waarom dacht jij dat? Ja, dat weet ik niet. Uh, Geëmancipeerde <lacht> ge ge <lacht> gedachten, denk ik. Ja, uh, ik, ik denk dat het, uh, ja, als ik zo naar buiten kijk en ik uh, luister net naar, het, uh, naar de column race Raceweden. En ik zie hier al die dromme mensen aan ons voorbij gaan, dan denk ik dat het toch behoort Nou ja, 50-50 wil ik niet zeggen. Maar uh, het, het aantal vrouwen in de racewereld en die naar de Max Verstappen dagen komen, het valt mij mee. Dus ik denk dat het uh, fenomeen raceweden. Uh, aan het uitsterven is, langzamerhand. En dat zal niet in de laatste plaats te maken hebben met de komst van Max Verstappen en de successen die hij op dit moment viert in de, in de Formule 1. En uh. hij, aangezien hij ook nog zijn uh, collega Daniel Ricciardo en uh, ex-collega David Coulthard heeft meegenomen op een dag zoals deze, uh, ja dat trekt dus wel aan. Weet je wat mij dan wel weer opvalt? We uh, hadden net net we Willem aan de, aan de lijn. Um, er is nu, ga ik, voor, ja, voor mij nu gaande, een, uh, een vrouwenrace. En dat zijn er wel Peugeotjes 1.06... Dat is toch nog een beetje stereotyp, toch? Dat ze niet in zo'n lekkere grote... Ja, dat bedoel ik. Ja, zo'n buikschuiver mee mogen doen. Ja, nee, ja, dat, dat is wel weer zo. Daar heb jij gelijk in. Wat raar is dat eigenlijk, hè? Ja. Nou. Hij ja. begint over tien minuten de ladies race. En, okay. uh, uh, we gaan hem volgen. Ja, ik... Uh, nee, ik misschien, misschien moet ik... Ja, ik pas zelf ook wel in het stereotype. Ik heb een persiootje 1.08, dus ik had ook wel meekomen. <laughs> en ik heb Fiat kwam. Maar je kan, je kan meedrijden, Sandra. <laughs> nou, hey, misschien ondert volgend jaar. Ondertussen denk ik dat een heleboel mensen niet meer kunnen zien wat er gebeurt op het circuit. Want die zeedampen, die nemen toe. Hè? Het wordt helemaal grijs. Ja, ja, ja, ja dat, dat, dat is natuurlijk een risicootje. En uh, daar zijn we de hele dag al een beetje huiverig voor. Want... De, de, de, het gaat af en aan met die zeevlam, uh, maar... Ja, gaat die doorzetten of niet? We hopen maar steeds ja. dat de zon het wint. Maar het is hier ook wat dat betreft... weerkundig, meteorologisch gezien... een uh, grote strijd. Ja, Sandvoort ja, is daar, wat dat betreft een hele speciale plek. Overal in Nederland ja. kan het zonnig zijn. Uh, en dan behalve aan de kust. En ja. dat, dat geldt ja. voor de hele kuststrook. De, de weersverwachting voor vandaag was flink zonnig... met een matig oostenwind en morgen hetzelfde. Maar het is dus ietsjes meer bewolkt... dan we wellicht Ja, daar houden hadden. die meteorologen geen rekening mee. Hè? Die vergeten even met hun tenen... het in te gaan wat de temperatuur is en wat je dan kan verwachten als die zon er ineens op komt. helemaal waar. Ja. In Italië schijnt de zon, de Giro d'Italia nog 125 kilometer, de zes koplopers zijn ingelopen, peloton compleet. We gaan uh, over een kleine vijf minuten Willem nog een keertje bellen. Misschien dat hij nog een leuke, leuke update uh, heeft. En op twee uur gaan we natuurlijk beginnen met, uh, met de vijf wedstrijden die, uh, die, die gaan beginnen met verslaggevers. Wil ja. jij ja, ze opnoemen Ja hoor. Maurice Havelbusch is bij Zwanenburg HBC. Terug geweest, hè? En dat gaat om het kampioenschapsduel in 4C. Justin Luijten, wie kent hem niet? DSV Tak 90. En uh, ze moeten eigenlijk alle twee winnen in verband met een theoretische kans op uh, kampioenschap. Dan Danny Prinsen, die zit bij Geelwit Nieuw Sloten. Geelwit kan vandaag kampioen worden. Tjerk. Ja, de Tjerk, de Cherk vliegende de Blauw, reporter, de Blauw. Die zit natuurlijk bij Bloemendaal tegen Oudekerk. En dat is de laatste kans voor Bloemendaal om nog in die periode mee te doen. En Johan Kluiskens, wie kent hem niet, de oud-trainer van Edo volgens mij. Dat gaan we hem straks nog even vragen. Zit bij VSV tegen de Zoaven. Jij valt op mijn imago. Mijn eigenschappen. Want we komen uit de jungle. Ik ben een strijder van je. Nu ben jij mijn doel. We come out the jungle. Yeah, we come out the jungle. Zeg me waar wil jij heen als het aan mij Bewegen we nu? Africa terug in the jungle. We live duur in de peneliks. Zeg me waar wil jij heen als het aan mij nu? Africa terug in the jungle. We live in in de peneliks. Wow. in the jungle we ready to run. Nah, But that is geen probleem ah, kalender op de koelkast we komen dichterbij schat ah, like dat grote is toch geen plek voor jou en mij was i start ah, rennen in de jungle dat is mooi misschien ben je eerst maar die ik jij kom yeah. eens naar me toe en volg mijn plan samen naar de plek waar niemand bij kan we gaan het vieren maar die we alle vieren je hebt genoemd. Zeg me waar wil jij heen. Als het om mijne bewegen, we nu Afrika terug in de jungle. We leven duur in de penelux. Zeg me waar wil jij heen. Als het om mijne bewegen, we nu Afrika terug in de jungle. We leven duur in de penelux. Wow. Maar waar wil je naartoe? Suri la me Curaçao, mami, Je weet dat ik boek Wat van mij is voor jou, ik ben de realistouwe troe <laughs> Meestijgen en bij mij blijven Zeg me wat je wilt, mami, alles kan je krijgen Ik ben je strijder. strijder En als we leven in de jungle, dan ben ik liever je zeiger Je jongen, maar Rotterdam die een beetje Creole spreekt ah. I like you my finger queen ah. Ik wil je in die kleding zien Gooi jezelf in de zee, baby, reinig je body Iemand wil gelukkig zijn zonder mond, Dit is pas leven, man Vinden kost geld in Nederland Jij valt op mijn imago Mijn eigenschappen Want we komen uit de jungle Ik ben een strijder van je Nu ben jij mijn doel. Weet. Want we komen uit de jungle Ja we komen uit de jungle Zeg me waar ben jij heen Als het aan mij dan bewegen we nu Afrika terug in de jungle We leven duur in de benelux. Zeg me waar I bring in the jungle we'll ever do it in the brainericks I bring in the jungle we'll ever do it in the brainericks Je zitten weer twee dames aan de tafel. Ja, ja, ja. En je hebt het gelijk over Tinder en over happen. En we, weet ik veel waar ze het allemaal over hebben. Zeker nou je, nee toch? Ik niet toch? Nee, de dames. Oké, oh, oké. Okay, okay, okay. Dat is wel o, leuk natuurlijk. Er gaat, er gaat wat gebeuren, jongens, op, het, uh, op de baan. Ja, en over drie kwartier ja, ja. gaat er wat gebeuren in Rotterdam. Want dan speelt Sparta tegen FC Emmen. En de spanning is daar helemaal opgelopen tot het uh, absolute hoogtepunt. En ik heb een trieste mededeling voor alles wat de Koninklijke HFC een goed hart toedraagt. Want Jong HFC kon vandaag kampioen worden bij ADO 20. Maar dat is niet gebeurd. Want Jong HFC heeft met 4-2 verloren. Dat is toch wel jammer na nou het schitterende succes van hun eerste team gisteren. Wat hebben we nog meer? Er is van alles en nog wat aan sport natuurlijk. Maar we gaan zo Willem bellen heb ik begrepen. Maar we gaan ook nog even kijken naar wat er op sportgebied gebeurd is. En dat is bijvoorbeeld dat Bo Wensnijder er weer niet in geslaagd is om de punten te rijden in de grote prijs van Frankrijk. De 19-jarige Rotterdammer reed op het circuit van Le Mans naar de 16e plaats, een plek te laag voor zijn eerste WK-punt. De wegracer evenaarde wel zijn beste klassering in de Moto2, waarin hij dit seizoen debuteert. De Italiaan Francesco Bagna ging aan de haal met de winst in Le Mans en verstevigde zijn leidende positie in de WK-stand. Ik heb nog een toevoeging tot onze lijst met, uh, met wedstrijden. Ja. We gaan ook nog naar VVH Velsbroek tegen Rode 23, uh, hoor ik niet. Was ik die vergeten? Nee, die ben ik vergeten in jou door te geven. Nou, nog een keer, dan moet ik hem even opschrijven. <laughs> VVH, Velsenbroek. VVH natuurlijk, en ik weet al wie er zit. Dat bedoel ik, goed zo in. Velsenbroek, en tegen wie speel Roda 23. Rota. En, uh, die wedstrijd is dusdanig van belang, omdat VVH uh, eigenlijk nog een paar punten nodig heeft uh, om zich rechtstreeks veilig te spelen. Oh ja. Ze hebben inmiddels uh, door het knapgelijkspel vorige week tegen de koploper uh, de aansluiting gevonden. Dus daar uh, staat veel op het spel. Celeste gaat ons op de hoogte houden en dat hoort u straks allemaal na half drie als al die wedstrijden beginnen. We vertellen nu op het circuit van Zandvoort dat de zon en de mist samen nog steeds een grote strijd uit aan uit het voeren zijn wie het gaat winnen. Maar de mist blijft voorlopig hangen en het zonnetje blijft knokken. What's dead, is dead. That's right. Don't you get your hopes up? This is it. Just embrace me, fucked up. Nothing to win, no. Nothing to strive for. Oh. Drop the guns and let yourself go. That's all. dag vandaag in Zandvoort op het circuit. Uh, we hebben een schatting gehoord van 150.000 mensen die hier zijn, maar als ik om me heen kijk, dan denk ik dat het er veel en veel meer zijn. Hey, is, uh... ja, met die aantallen van je, je zou een beetje verslag geven van kokkelijke HFC moeten worden, dan die, die aantallen worden steeds hoger. Ja, ja, ja, op die manier ja. Nou, laten we het maar even over tennis hebben. Nee. Demi Schuurs is samen met Ashley Barty de beste in het damesdubbeltoernooi in Rome. De Nederlandse en de Australische zijn in de finale met 6-3, 6-4 te sterk. ...voor het als tweede geplaatste Tsjechische duo Sestini uh, Stajkova. De titel op gravel in de Italiaanse hoofdstad is de zesde dubbeltitel voor Schuurs... ...en de derde van het jaar. We hebben Willem weer aan de telefoon. En Willem, uh, het is natuurlijk fantastisch, Willem van Denzen, wat er op dit circuit gebeurt. Hè? Heb jij ooit zoveel mensen bij elkaar gezien? Nou ja, heb ik wel bij elkaar gezien, maar uh, niet al te vaak <laughs> natuurlijk. Maar het is fantastisch, uh, zo dicht als het uh, bevolkt is. Ja, dan, zien we wat dan zien we wat minder mensen, maar het is heerlijk. Zeker als zo'n ja, vind je dat geweldig. Er zijn heel weinig in Zandpoort die dat niet krachtig vinden. Op de, op de, op de op het linkerduin zie ik de mensen niet meer. En als ik naar rechts kijk, in de verte, zie ik de mensen ook niet meer. Dus uh, we gaan ons oh, dus ver, vertellen vanmiddag. Dus uh, ja, dat uh, geloof ik. Uh, nou, Willem, waar maar, maar, maar, maar loop jij rond? Ik loop nu uh, aan de baan, ik uh, volg de race van de uh, Lady Jolie, de Lady GT race, een race over 15 minuten uh, met uh, bekende Nederlandse uh, dames en wat dames die uh, in dienst zijn uh, bij Jumbo, zoals een cashier, kantoormedewerkster en zo, die ook uitgenodigd zijn om mee te werken, en bekende Nederlanders, ja, die... Uh, uh, ja, het blijft toch altijd competitie hier, de strijd is er. En dat zagen we net in de Monse daar zagen we Laurentien van Oranje. Ja, die kregen een flinke tik op de achterkant van de Olympisch kampioenschap Kalijn uh, achterrekenen. En dat werd uh, Carlijn niet in dank afgenomen. Als we kijken naar de blik van uh, Laurentien, dan was dat zoiets van, uh, jou spreek ik nog wel. Nou, Spreken uh, deden we voor de wedstrijd uh, met een paar van de dames. Onder andere ja, Monique Hendricks, uh, bekend van uh, Pernosa. Nou, zij moest achteraan starten. De loping uh, heeft dat bepaald uh, voor deze race. Ze was ervan overtuigd uh, dat ze morgen vooraan gaat uh, starten. Want ze zou wel gaan winnen. Maar in de eerste bocht uh, stond ze al achterstevoren. Aan de leiding uh, zien we dan... Uh, een uh, bekende, ja voor mij minder bekende, maar zo zal voor veel mensen misschien wel bekend zijn... ...is Elise Gruppe, een voetblogger. En op de tweede plaats zien we, ja, die ken ik dan wel van uh, RTL Boer Old C. Kulzen. De dames hebben nog een paar minuten uh, te gaan om te racen. En dan gaan we zeker na afloop uh, samen met Jaap even vragen wat de bevindingen zijn van deze dames. Dat is leuk Willem. Op Willem, is het ook bekend hoe de dames zich hebben voorbereid op deze race? Hoe ze zich hebben voorbereid, nou... Zoals je eerder verteld al, hebben ze een training van de acht dagen gehad. Oké, okay, dankjewel. Sandra Wisselman was dat even met een uh, toch wel zinvolle vraag. Maar wat jij ook weet, uh, Sandra, dat om tien, van half drie gaat uh, Max weer rijden. En jij hebt wat wetenswaardigheden over ons. Ik Max. ga eerst even Willem bedanken. Willem, je tot ja. straks. Ja, ja, ja oké. Okay. We gaan toch niet de hele middag dankjewel zeggen? Tuurlijk wel. Kom op, zegt, wel. Je hebt nog nooit dankjewel tegen mij gezegd. Dit <laughs> dus al... is je momentje Martijn, ja, ja, dit is maar zo... je momentje. Ja, ik heb nog drie uur Nou, maar zo gaat het echt heel uitzien, hoor. Hé, uh... hey, Dol, hoe is het met jou? Ja, heel goed. Ja, ik, ik was me zuf aan het zoeken in mijn eigen laptopje... naar dat enorme leuke nummer van Brit Dekker. En ze staat niet in mijn gedownloaden lijsten. Dus helaas, dat wordt morgen... Maar daar ga ik er zeker draaien. Zullen we even terug naar Sandra? Want Sandra die had wat leuke feiten ja, ja, dan Britje Bridje dubbel niks, hè? Vandaag. Uh, ik heb een aantal feitjes over Max. Uh, uh, zijn feitenlijst is een stuk langer dan die van Daniel Ricardo. Uh, Max is bijvoorbeeld de jongste coureur die tijdens een Grand Prix weekend in actie kwam. 17 jaar, drie dagen. En dat deed hij in Japan in 2014. En uh, hij is eigenlijk op heel veel, de recordlijst op heel veel gebieden de jongste coureur. De jongste coureur in een Grand Prix. De jongste coureur die BK-punten pakte. De jongste coureur die een Grand Prix won. Uh, de jongste coureur die uh, ooit op een podium is gefinished. Uh, de jongste coureur die de leiding heeft genomen. Maar ja, dat is wel uh, duidelijk. Als je de wedstrijd wint, dan heb je ook ergens ooit de leiding genomen. Dus die vind ik een beetje, beetje lafjes. En uh, de jongste coureur die de snelste ronde heeft gereden ja. tijdens een circuit. En ik, nou, als je kijkt, hij is 20, geloof ik, 21, 20. Ik vind het een, echt een, een, een lijst om van te smullen. En dat belooft nog wat voor de toekomst. En ik, ik, nou ja, zoals Dolly het al eerder aangaf... ik zie het hier, hier echt gebeuren dat die Grand Prix hier weer terugkomt. Ja. Het is toch te bidden, hè? Het zou ja, ja, ja. zo mooi zijn. Zou die ook uh, de jongste coureur met de jongste vader coureur zijn? Hm. Coureur-vader? Geen idee. Ik Want, dat uh, zo, oud is, zo oud is Jos ook nog niet. En hoeveel coureurs zullen er momenteel uh, rondrijden die uh, een vader hebben die ook coureur is? Ja, volgens mij is zijn, er ja, zijn er wel een aantal. Zijn er wel een aantal? Maar dat zijn ja, geen jongen. Ja, Oké, okay, nou, leuk. Ja. Ja, en, en Jan Lammers' zoon die voetbalt bij Zandvoort. Ja, ja, maar die rijdt nog niet. Nou, dat weet ik niet. Dat weet je niet, <laughs> nee. Jan die heeft trouwens al hier een rondje gegrond. ja. Is, ja, ja, uh, ja de, fantastisch. De, dan moet ik even kijken hoe die auto heet. De LMP. LMP 2. Wat gaat dat ding hard zeg. Yep. al geel. Ja. Hij rijdt altijd op, op, op Le Mans hè, met, die, met, met die auto van hem. Ja, ja toch wel, wel geinig om we gewoon in een Nederland, Nederlandse auto hier te zien rijden. Sandra, tien voor half drie hè, zei je dat hij team gaat rijden. Tien voor half drie, ja zeker. Heb je nog meer van hem? Uh, nog zat, maar zullen we dat zo meteen doen? Ja, ik vind alles goed. Ja. Je bent regisseuze nu, hè? Oh, jee. Dat is goed, dan gaan we verder met een, met een stukje muziek. Uh, het eerste uur zit er ook bijna op. Het gaat snel, hè? Het gaat heel snel. Um, ik weet niet of we het uh, de laatste paar minuten helemaal vol krijgen. En anders zeg ik uh, tot, uh, tot de volgende uur.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 Thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go punch, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I gotta eat up within my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We wah it's gonna go off, my girl, two says goodbye. I got a world to see, and my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer now. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes, I'm giving it back to the people now. Nah, sing this song, and it goes like.